Wij beginnen de les 33 van Priët Scheim, pagina 10, onderaan de regel 37. Wamnam, bij het Afalpi nasin lemata basija. Hinei, nasata, nasota, nasata, serti, lebchinat malhudijt sira. Afalpi xeji lemata. Achtendirta. Harei ki mina afspraak van de afspraak van de afspraak van en echter, van de afspraak van de afspraak van de afspraak van de de afspraak de in na Sata, zie hier, het wordt nu gedaan, gemaakt, tot malchut van de Jetsira. Afwaar Pishihilimata, ondanks het feit dat die beneden is. 38. arei zie hier, Kimina dat dus dat hier, dat van de Asia, zijn zij. חוורדן דת ורקליק יצירה. פונט. ולכן לעשות בת פחינות, אנו אמרים, אנו בקווח וכווה. שגו שם דפולכן דפחינה, די יש תריכל מבית, שגו בעולם היצירה, כנודה, להעלות בת פחינות אלו של עשייה, העשייה שהם en gar is niet het De regel 2 MCJ3 heeft het de jezira. We hebben het over de jezira. De vorige pagina de regel 38. We laten lasot een om twee aspecten te maken. Zeggen en dat stukje, een stukje van het gebed, dat heet Anabakog, een, een zeer ge geheime, mysterieuze stuk, dat, uh, om dat te bewerkstelligen, om, om deze twee aspecten uh, te maken, zeggen wij dat gebedje, dat bestaande uit, uit um, 42 woorden, zes maal zeven, zes een regel van zes, en zeven regels, en elke regel wordt ook uitgesproken voor een bepaalde dag van de week, een zeer, zeer krachtig uh, gebed, dat brengt ons omhoog, dat zegt hij dan, omdat, om die twee uh, aspecten te maken, dus het betekent tot stand te brengen. Zeggen wij dat gebed. Ane bakoach. Hashem alsjeblieft. Door jouw kracht. In jouw kracht. Enzovoort. Enzovoort. Shem. Dat, dat is de naam. Wat doen wij daarmee? Dat is de naam. Uh, Membet. Dat is de naam. Membet. De naam van uh, 42. Ook 42. We hebben daar 42 woorden enzovoort. De volgende pagina de eerste rekening. Dat dat is in de wereld, jitsira zoals het bekend is. Om deze twee aspecten van de asiya te doen opsteken. Welke aspecten van de, de asiya zijn de. Het uitwendige, het niet uitwendige van de drie bovenste. En het inwendige van de drie middelste, de regel twee, zodat so op dat zee zullen Yetzira worden. We al bierden op dat zij de mal goed van de Yetzira zullen bekleiden. Dat is wat wij doen. Zie dat? En kijk nou wat, uh, wat zij doen. Zij zeggen dat. Dagelijks, elke dag zeggen ze dat gebed en absoluut uh, <coughs> werkt dat niet omdat het, uh, ze zeggen dat nog een paar keer per dag, maar als we dat niet, als we niet weten wat we doen, betekent dat van binnen ook geen, uh, Uh, opstegingen plaatsvinden, terwijl dat is eigenlijk de bedoeling, niet dat zeggen dat, maar van binnen dat te bewerkstelligen, dat het van binnen die krachten omhoog gaan, dat is ook een over, overrande, dat is het dichterbij komen, tot, tot Hashem, in plaats van zeggen de hole woorden, al zit er wel de kracht, redingskracht, redingskracht in die woorden, maar als men dat niet weet, wat men doet, dan wordt men niet beter. De hele bedoeling is om van het gebed beter te worden. Duidelijk dat het gebed moet helpen. Zoals Yeshua had gezegd, uh, uh, had een vergelijking getrokken met uh, twee mensen die staan in de, in de synagoge. De ene die meent dat hij weet veel, dat hij leert veel. En die kijkt zo een beetje schuin naar iemand die dan staat, die weet dat hij weet dat die ander uh, niet weet wat hij zegt. En dat betekent niet weet, niet, geen, uh, niet, ge, niet geleerde is in het zeggen van het gebed. En dat hij weet dat die man, die man werkt gewoon in zijn dagelijks leven, geen tijd hebt om de Torah te leren. En dan staat die eerste, die dan meent, die, die wel dus de Torah leert, dan die kijkt zo neerbuigend in zijn hart, in zijn hart, let op, op die andere, en die, die zegt, nou, kijk, okay, ik ben wel betrokken bij de Torah, ik zit wel goed, met mij zit het goed, maar die ander, die werkt bij de belasting. Hij hey, is dit, hij hey, is dat. En, uh, en natuurlijk voelt hij zichzelf comfortabel in de synagoge, dat hij wel geleerde is, duidelijk, ondanks het feit dat soms, soms doen ze zo, op zo'n geraffineerde manier trekken ze uh, de, deze houding van neerbuigend, neerbuigend zijn ten aanzien van de anderen, dat als zelfs als je ziet iemand die rijk is en hij zelf is, is niet zo rijk, of zelfs um, normaal, of zelfs arm, dan het feit dat hij de Torah leert en dat hij voelt dat hij hoger betrokken is bij het ge geestelijke in zijn ogen, bij een religie, dat is geen geestelijke, maar toch wel religie, terwijl de ander geen tijd ervoor heeft, dan kijkt hij ook neerbuigend op. Ten, op de uh, rijken die daar ook nu en dan komen. naar een synagoge. Dat is op deze manier. En de Yeshua zegt ons, wie van die twee meer ontvangt? De, de eerste die dus komt met een, met een, met een zo'n hoofd, in zijn hoofd en die meende die veel weet, trots van zichzelf. En of die ander die nu en dan komt naar een synagoge en die staat daar als het ware verloren, voelde die tekort, vol van tekorten, is natuurlijk die tweede, die in de ogen van Hashem, is veel groter, dan die eerste, die dag en nacht, zich, die nacht niet, maar dag, de, die dan uh, de hele dag zitten, hun broeken te versleten, in de Talmud wie is beter, in de ogen van Hashem, in de ogen van de mens, natuurlijk hij hey, deze, want hij, hey, glimt, de hele dag laat zichzelf uh, vertoon, zich de hele dag in die publieke publieke plaatsen. Duidelijk, maar die ander niet, nou, maar die ander die heeft wroeging, die heeft uh, tekorten en natuurlijk dat hij ontvangt dan wel uh, iets van ormakief, dat dit hem zal wel toch wel een zekere opluchting geven. Daarom is het zo bijzonder belangrijk om te, te doen wat je zegt. Doen van binnen wat je zegt. En niet doen zoals het hele volk doet. Dat ze zeggen van de lippen en naar buiten. En, de, en daarom Hashem luistert, hoort niet. Of luistert maar hoort hen niet. Duidelijk, want Hashem hoort alleen het op naar het hart van de mens. En niet naar de lippen en naar buiten, laat staan, staan naar buiten wat men doet. En dat interesseert hem absoluut niet, want de mens, de Hashem, luistert naar de golflengtes, naar de geestelijke golflengtes in het hart. Wanneer het hart vol van zichzelf is, dan komt Hashem absoluut niet binnen. Dat wil zeggen, hij wordt niet gewaar, gewaarwoord door de mens. Natuurlijk overal zit Hashem, maar dan hoort je als het ware de mens niet. Want daar waar de wens om te ontvangen is, daar vlucht de schina uit deze plaats. Twee naar de punt. Ochmoshe lechaman, maar drie in jano, en zoals het onderaan verder zal geschreven worden, in ten aanzien van de kavanale top, van de intentie, van dat wonderlijk gebed aan de bakkoor. Alsjeblieft, Hashem, door jouw kracht enzovoort. Maar in jano, wat is zijn uh, essentie daarvan? Drie. נדאטד. ואחר כך על ידי שער הסדר וגם פרק איזה הוא מקומן וכו'. אשר כל זה הוא תורה שבעל פה ולשער פיר חלקי העשייה כמו שיית בהר, לטוב. Ah, geweldig stap voor stap zullen wij uh, hele de hele sidoer, de hele wijze de hele opbouw van sidoer ons eigen maken we zullen hele, met hele andere ogen daar tegenaan zullen gaan kijken let op op de manier dat dit zal wel helpen en wonderlijk, wonderlijke dingen zal met ons doen let op we agar kagen vervolgens, Aidee door de, door de overige orde van, zoals het in, het, in de Sidur staat. We gaan perk ezehu en ook de, dus nog een keer, en vervolgens door de overige dingen, overige teksten in de orde van het gebed. Die dus naast elkaar liggen. Begam perk eze hume koman. En ook het dat uh, paragraafje, stukje, fragment, dat heet eze hume koman. Waar is de plaats, so, ook de plaats, dat betekent, waar is de plaats van het brengen van de overs, zo zegt men dat, enzovoort. En dat heet eze hume koman. Zo so, een term, dat is aan de eerste woorden van dat gebed. Asherkol zehutorache balpe, dat dat allemaal is de Torah, de mondelinge Torah. Daar wordt ook een stukje van de mondelinge Torah gegeven. Dus van mishnayot, mishna, mishnayot en talmud. Ola, daardoor let op, door dat te zeggen. Ole le-shaar chalkei assijal op op de overige delen van de assijal. De reichel 4, kmooshit baer solsit uitkolecht zal worden. Punt. Annam gar, shalubai tzera mamash, aya aldei day tora she bichtav shehu parashat fayf hatamid kanal. Am nam, let op, Amnam de gar, de drie bovenste, scha'alubai Yetzira, mama's die dat werkelijk in de Yetzira zijn opgestegen. A ja, de Torah, dat was, door de Torah, door de schriftelijke Torah, Torah, so'n bichtaf, door de schriftelijke Torah. Dat dat is, uh, het stuk fragment, dat men zegt, uh, Parashat het hoofdstuk van het tamid, van het over dat men oh, het over dat men brengt, het permanente over. Ja. De regel 5. zoals boven gezegd werd. De regel 5 na de punt. Ja, dus er zijn stukken die, eh, ja, in het begin van, eh, zoals hij zegt, ons stukken uit de eh, Torah dat wil de mondelingen Torah en die dan bepaalde krachten heeft om dat stuk om naar boven te brengen. Uh, dus uh, de overige delen van de Sia. Maar uh, er is ook het stukje vanuit de, in, in, uh, vanuit de schriftelijke Torah. Natuurlijk, de schriftelijke Torah is. is uh, hooger, krachtiger dan die, de, de Torah, uh, de mondelingen Torah, maar beide zijn nodig natuurlijk. Vijf. Vijf na de punt. We gaan bet pchinot shalu, de Yetzira. Af al pishe hem le mata ba u, aja, alidei, shem, mem, bet, Sira Kijk, wat die zegt ons. Vijf. We gaan en zo zijn die twee, twee aspecten, zoals boven gezegd werd. Die, welke aspecten zijn? Stadia, aspecten, kraptreden. Shaluba Malkub Mabalgoed, de Yitzhira die opgestegen waren naar de Malkoed van de Yitzhira. Herinner je nog weer die twee aspecten boven in de eerste regel staat. Het. Welke twee aspecten van de Yitzhira die, die opgestegen waren naar de Malkoed van de Yitzhira? Ja, dat zijn die uit, het uitwendige van de gar van de drie bovenste en het inwendige van de drie binnenste. Dus door en vervolgens en, en zo zijn twee aspecten zoals boven gezegd werd die opgestegen waren naar de malchut van de hem le pishe bij Asi'a, ondanks het feit dat zij beneden zijn in de assiya, ughayaldeishem mem bede yetsira dat was dat was door door middel van de naam. Membed 42 van de Yitzira. Dus de naam Membed is van de Yitzira, 42. En dat is dan, daarom komen wij tot het zeggen van, de, van deze Bakoor, Hashem, alsjeblieft, door jouw kracht enzovoort. Zes uh, Achsaar Kajasia. Niet kan nu. על ידי תורה שבעל פה, שהוא פרק איזה הוא מקומן, שענו מעלין, זהפן פנימית גרד אחרונות, אחרונות דעשייה ונעשי חיצונית, אל חיצונית דגימל אמצעיות דעשייה. פונט. Zes naar okay, de punt. Ach, Sharkalke, ovry, Asia. Maar de overige delen van de Asia. Niet kanoali, de Torah, Balpe. Zijn gecorrigeerd, worden gecorrigeerd door de Torah, door de mondelingen Torah. Torah, Onthoud deze begrippen. Probeer ze niet te onthouden met je hoofd, maar dat jij ze erkent wanneer ik ze uitspreek die worden gecorrigeerd door de Torah Shabalpe, door de mondelingen Torah. Dat, dat, dat, dat is het stuk, uh, fragment, dat Ezehu uh, mekoman. wat is de plaats, welk, wat, is de plaats van, wat is hun plaats, de plaats van die overs, enzovoort. Zo anumalen, dat waardoor wij doen opstegen, zeven, het inwendige van de drie onderste van de drie overige van de Assia, drie onderste kan je zeggen, Acharonot, drie onderste van de Assia. We zijn het zo niet, el, het zo niet de gimelem te jodesia en zij die drie on it let op, de drie dat had ik misschien niet zo goed gezegd, die, dat waardoor wij opstijgen de drie inwendige, het inwendige, bij het wel toevoegen, belangrijk, het inwendige van de drie onderste van de Asiëa. En zij worden tot het uitwendige, bij het uitwendige van de drie binnenste van de Asiëa. Duidelijk, altijd is het zo, let op, de wet is zo, dat creme de la creme van de lagere traptreden, wanneer die opsteigt naar, naar een belendende hogere traptreden, die wordt daar tot het uiterste bij de uiterste, uiterste van de, tot uiterste van de uiterste bij de uiterste van de hogere traptreden. Zeven naar de punt. We lep niet mal goed ach desia. We winnen asa git so niet. Eel, git so niet, gimil tachtonim Verschrikkelijk hoe zij dat allemaal die koma's hebben geplaatst hier. is. Het alleen maar belemmert wat zij doen. En omdat zij weten niet wat zij doen. Eigenlijk, zij maken zoiets, so een document, een vertrouwen dat iemand die absoluut die niets weet van... van... Zij zelf weten niet wat zij doen. En daarom zetten zij die commas daar waar absoluut uh, zij niet horen. Wel, voilà, oefenen niet helemaal malgoed en het inwendige van de malgoed van de ACA stijgt op. En wordt tot het uitwendige, de regel 8, en kijk nou naar de eerste komen staat, daar absoluut niet op zijn plaats. En zij worden tot de uitwendige bij, de, bij het uitwendige van de drie onderste van de ACA. Het is überhaupt zo, wat ik jullie nu vertel, en ik weet wat ik zeg, dat alleen maar misschien een paar, een paar echte geleerden van het volk, weten wel van de grammatica. Ja, grammatica, dat is bedoel, uh, waar een coma te zetten, waar een dit te zetten. Ze weten dat niet, vanaf hun kindertijd hebben ze dat zo aangeleerd, wat ze hebben aangeleerd. Met, bijna met dwang, wat ze hebben dat zo hun kinderen aanleren. En, dat, uh, en verder leren ze niet, ze leren niet zoals normale kinderen die grammatica en allerlei andere dingen, waar moet je komen zitten zetten, et cetera. En dan weten ze al hun leven niet wat, wat zij doen, want hun ontwikkeling is zeer, zeer laag, zeer primitief. Uh, er zit wel, natuurlijk zit er wel een primitieve vorm van heiligheid bij hen. Dat is absoluut zo, dat kan je niet ontnemen van hen. Want zij toch wel uh, letten zo indirect wel uh, een zekere vrees hebben voor de hemel, en zeker wel, en zeker mate, dat wel, kan je niet, dat kan niet zeggen dat het niet zo is. Zij zijn bang voor één ding. Wat zij wel doen, is de, het bestuur van. Uh, door schaakharwe door beloning en straf, dat is wat zij. Proberen na te leven. Maar ook dat ver, ver, uh, verdraait. Maar toch wel. Dat, zij zijn bang voor dingen die. Hun. Kunnen schade toebrengen. Begrepen, of hun familie. En daarom doen ze dingen. Daarom, daarom uh, doen ze dingen niet. Die dus verboden zijn door de Torah. Dat willen ze dus. Proberen ze dat niet te doen. Omdat zij bang zijn. Niet omdat zij uit liefde dat doen, door lishma te doen, maar nee, omdat ze bang zijn dat, ze verliezen misschien de toekomstige wereld, en ook hun kinderen misschien zullen wel ook lijden, hier in deze wereld, en zou hun, zou, zij zullen ook hun geld verliezen, etc., andere dingen, dus die, dat is niet de ware vrees, wat ze hebben, niet de vrees van Hashem, omdat Hij groot, zo groot, en, Machtig is, maar omdat vanwege hun eigen materiële en, en dierlijke angst. En aan de andere kant uh, hebben ze wel, uh, geloven ze wel in de beloning. Nou kijk, als ik ga vandaag naar de synagoge, dan heb ik al een beloning ontvangen. Niet alleen van Hashem, maar ook van mensen. Ze zullen kijken naar mij, ze zullen zeggen, het is prettig voor mij ook. Dat men ziet dat ik ben zo zus en zo, begrijp je dat zo, dat wij ook een goede familie hebben. Want familie, dat is, de heil, dat is het heilige in het, in het jodendom. Maar goed, de anderen spelen ook dezelfde comedie, andere, andere religieën spelen ook dat soort. Familie, klan clan is voor hen uh, uh, het hoogste heilige wat het is. Inderlijk, natuurlijk en, en absoluut uh, verwerpelijk in de ogen van Hashem. Maar in de ogen van mensen, uh, van flesh en bloed. Hier op aarde die dan alleen maar op het eindelijk gericht is. Natuurlijk is is lijkt het wel iets te zijn. Terwijl het absoluut niets is. Lucht. Zeven nadepunt. Wele, pnimit malchut, acht de Ah, dat hebben we al gezegd. De regel acht na de punt. Weol in Joods verorden assiya, lid de malchut yerda het sierasje erda, neigend wasiya. Waar lid klipasha «Виносев олегем пневмиды гаршелагем шалу в тин боецеракана, вазе анум рим брията барайта, сори, барайта, де араби гишмэр баюд гемель медот шабатора, шагатора не дрешет багем вихулэ». And Yud Gimir other one is the one that is the one that is the one that is the one that is the one that is the svirot that is the one that is the dor de is van de Jezera, die dalden af naar de Assia, de 9 Waar de haju de kdusha, en door de, door de levenskracht van de Gdusha van het heilige, die binnen de klipot is, let op. Shalab Assia, dat, dat, dat, dat welke heilige is opgestegen naar de Assia. En aan hen is het toegevoegd, het inwendige van die drie bovenste van hen, die opgestegen naar de Yitzhera, zoals boven gezegd werd, 10. En dan zeggen wij, let op, zeggen wij een ander stuk, een stuk stuk van dat gebed, en dat is Baraita, de Rabbi, de Rabbi Ishmael. Baraita komt van het woord bar, dat is een Aramees. Komt van het woord bar buiten. Dat betekent mishna, dat is dan een, een bepaalde mishna die niet binnengekomen was, die niet opgenomen werd in de mishnayot, in de codificatie van mishnayot. Het was in, tegen het jaar 200 door de grote rabbi Hanazi, rabbi Yehuda. Hij, was, hij had het opgesteld, de mishna. En, en, en er zijn, er zijn. dus, code, code, de koden, de wetten. De wetten die niet opgenomen werden in de wettelijke uitspraken, dus die niet opgenomen werden in de Mishnah. Dat heet Barajta. Barajta betekent, Mishnah die arbeid is, die niet is opgenomen. En dan zeggen we Barajta, dus de Barajta onthoudt, dat zo'n Mishnah, dat... Zo mischna, dat uitwendige Mishnah van de Rabbi Ishmael. een grote Rabbi Ishmael die hij zegt dat is de dat is dan in, uh, dus, dat door de van dertien eigenschappen die in de Torah, waardoor de Torah wordt, uh, ver, uh, wordt uh, verklaard, de Torah wordt uh, daarmee uh, uitgelegd. Dat is ook aan het begin, ergens ook niet zo ver van het begin van het gebed, daar zijn die de dertien eigenschappen, de dertien instrumenten, waarmee dus men de Torah uh, verklaart. En natuurlijk, niemand heeft de toegang meer daardoor wij zeggen dat natuurlijk en dat is, wij gebruiken dat, maar we gebruiken dat alleen door uh, wat de eerste Torah geleerden hadden, dat, dat, dat kunnen we wel gebruiken. Wij zijn niet meer in staat, nog een keer vanaf de 500, niemand was al meer in staat om, die, die, die, om het toe te passen. Kneget jud, gimel, Pchinot en waarom is het dertien? Waarom zijn dertien, 13 van die eigenschappen, of dertien principes, waarmee de Torah verklaard wordt, die staan dus, gimel, en die staan tegen deze, der dertien aspecten van de Asiya shahjubat hela die eerst waren, we zij, die zijn nieuw geworden, tot Jud, Gimel, Kanal, tot dertien zoals boven, gezegd werd.